Gambia heeft een rechtszaak aangespannen tegen Myanmar. De zaak dient voor het internationaal gerechtshof in Den Haag. Myanmar is volgens Gambia schuldig aan genocide tegen de Rohingya-moslims. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de operaties van het Myanmarese leger... tegen de Rohingya-minderheid gepaard gaan met verkrachtingen en moorden. Een miljoen Rohingya zijn gevlucht. Volgens Gambia is Myanmar er duidelijk op uit... om de hele bevolkingsgroep uit te roeien. Werknemers hebben steeds vaker last van burn-out verschijnselen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1,3 miljoen mensen daardoor regelmatig uitvallen. Jaarlijks verzuimen 11 werknemers 11 miljoen dagen als gevolg van werkstress. En dat kost werkgevers bij elkaar 2,8 miljard. Volgens TNO moet de werkstress aan twee kanten worden aangepakt. Aan de ene kant door de werkbelasting te verlagen... en aan de andere kant door werknemers te leren hoe ze beter met de stress kunnen omgaan. Vandaag begint de week van de werkstress. Actrice Paula Slijp, oma Paula van Sesamstraat, is overleden... meldt de Vlaamse omroep VRT. Slijp was sinds 1982 als oma te zien. Ze voerde vaak gesprekken met Inimini en Tommy. In 2010 trok ze zich terug uit Sesamstraat... wegens gezondheidsproblemen. Paula Slijp was 88. Het weer bevolkt van het westen uit op steeds meer plaatsen regen... vrij veel wind en het wordt een graad of 7. En vanavond buien met aan zee, hagel, onweer en windstoten. Dit was het nos Journaal.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 ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Ja, ja, daar is ze weer. Daar is ze weer. En ik heb een hele belangrijke mededeling. Luister even.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 ja, niet vergeten mensen, want vanavond is het zover. Rond een uur of zes wil je net aan tafel gaan zitten, gaat de bel. Ja, daar staan ze. De koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. De jongens hebben sokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Nou, dan gaan we natuurlijk wel hopen dat het uh, lekker droog is vanavond. Dat er niet te veel wind komt. Want dat vind ik altijd zo sneu voor die kinderen. Maar denk er even aan. Ik denk, ik geef jullie even een tipje mee dat het vanavond weer zover is. Alle kinderen komen weer zingen aan de deur. Dus haal wat lekkers in huis. Zijn ze niet gekomen, niet getreurd. Uh, je kunt mij vinden op Facebook. Dan stuur je even een pb'tje. En dan kom ik hoogstpersoonlijk zelf zingen en graaien in het mandje. Want ik lust wel wat. <lacht> ik heb ook heel veel in huis gehaald. En dan komt er waarschijnlijk geen één. Nou, dan heb ik hem volgende week weer twee kilo bij. Goed. We gaan, uh... hey, we gaan... We gaan gezellig even met Marijke kletsen. Marijke, ga lekker aan tafel zitten. Wat ik had u beloofd hè, dat Marijke Kots uh, met ons zou komen praten over iets wat ze komt doen in Zandvoort. Uh, Marijke Kots, een, uh, een vrouw die theaterbloed door alle aderen heeft stromen. Niet alleen door de grote slagaders en de grote aders, maar door alle aders die je maar bedenken kan. En um, ja, ze, ze beweegt zich op alle vlakken. Ze is een regisseuse, producenten, vooral heel goed in kindertoneel, kindertheater. He, daar, dat is een van je grote passies. Daar ben je ook mee begonnen hè Marijke? Ben ik ben mee begonnen, ja. Oh wacht even, La, zal ik even je microfoon, microfoon openzetten? Zetten. Ja, ja. Nee, daar ben ik mee begonnen en uh, ik doe dat nu nog steeds. In de voorjaarsvakantie en de najaarsvakantie geef ik dus uh, kindervoorstellingen. Wat leuk, nog steeds zeg. Nog steeds, ja. Met mijn ja, oude ja. dag. Ja, ja. ja en je, je bent natuurlijk ook bekend door... Um, de afgelopen jaar heb ik daar ook best wel wat aandacht aan besteed. De rondleidingen in de Haarlemse stad Schouwburg... Ja. die gedaan werden voor het honderdjarig bestaan van de Schouwburg. Ja, hè? er is nu een nieuwe bijgekomen in de Philharmonie. Oh? Ja, die is er ook bij. Dus de derde zaterdag van de maand. Eerste zaterdag de Schouwburg, de tweede zaterdag... De in de kerk en derde veel harmonie. Jeetje, waar kunnen we daar de informatie over vinden? Uh, in, het, in het boekje van de Schouwburg. Uh, daar de, staat het allemaal in en de, waarschijnlijk de, ook op de website. Op bij de het website programma. van de Stad Schouwburg, ja. Dat is uh, theater-haarlem.nl, als ik het even zo goed uh, uit mijn hoofd uh, heb. Uh, uh, ja, zie ja. je? Ja, ja, ja. Dus nou wat leuk. Want ik heb toen eens zo'n rondleiding gedaan bij jou. En ik heb genoten. Dat is zo apart mensen. Je, je krijgt dan alles te zien achter de coulissen. Waar je dus normaal gesproken nooit komt. En daar gebeurt dan van alles. Nou dat kunnen we aan Marijke wel overlaten. Dat je elke keer weer verrast wordt. Want is dat, is dat ook weer zo? Is het ook weer zo'n rondleiding waar weer van dat alles waar gebeurt? Er alle, van alles gebeurt En uh, historische figuren zie je. Maar je komt dan ook in de ruimtes waar het publiek nooit komt. De Dirigentenkamer wow. je staat op het grote podium van de Philharmonie. Wow. Het uh, Cavalier Cole Orgel uh, hoor je dan. Daar wordt op gespeeld. Oh echt? Ja, ze kunnen ook nog meezingen. Dus voor het eerst sta je op het podium van, uh, van, de, van een concertgebouw. En dan mag je zingen. En uh, dan kun je ervaren wat het is om in zo'n grote ruimte uh, te zingen. Dat is dus dezelfde ruimte waar nu Maestro uh, uh, al, allemaal opgenomen is. Oké, okay, ja, ja, ja. Ja is mij ook wel bekend. Want daar was ook weer de presentatie van Scrooge de afgelopen keer. Oh ja, ja. En ja, de ja, keer ja. daarvoor. Dus ja, heb ik ook wel eens op het podium gestaan. Niks hoeven doen. Alleen maar hoeven... lekker wijntje hoeven drinken. En een lekkere taartje eten. Maar ja, heel apart inderdaad. En zo'n kans krijg je niet snel. Dus mensen, gaan naar theater En uh, kijk even bij die voorstellingen die gaan komen. Of die rondleidingen. Het is maar... het hele jaar door. Het is uh, alleen in de zomer niet, maar het is van september tot uh, mei, juni zijn de rondleidingen. Mooi, mooi. Fijn om te weten. Ik denk dat ik ook wel weer eens een keertje aansluit. Gezellig. Um, waar je nu eigenlijk voor bent gekomen, Marijke... dat is omdat je binnenkort in Zandvoort iets heel leuks gaat doen. Ja, ik ga een, een workshop geven, een theaterworkshop in de Blauwe Tram. En, en, en hoe moet ik me dat voorstellen? Want het is een theaterworkshop, uh, is het om, om te leren toneelspelen of, of leer je andere dingen? Wat? Nou, het is meer een kwestie van ruiken aan het toneel. Dus mensen die nog nooit toneel hebben gespeeld en nog nooit met theater bezig zijn geweest, is een leuke kennismaking. Ik doe wat simpele oefeningen, maar die wel heel uh, bepalend zijn voor toneelspelen... En ook met elkaar, wat is het om toneel te spelen? Want je kunt alleen maar toneel spelen als de ander er ook is. Ja, tenzij je solotoneel doet, maar uh, je bent afhankelijk van de ander. En hoe ga je met tekst om en wat is tekst op het toneel? En wat wil je met die tekst vertellen? Dus heel simpel, dus de, het is laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk ga ik heel voorzichtig in twee uur met de mensen aan de gang... om te ruiken aan het theater. En uh, stel je voor, het slaat in als een bom. Kunnen we dan een vervolg verwachten? Um, nou, dan stel ik voor, ga lekker naar de, de, de toneelvereniging uh, Hildering. Uh, tenzij de organisatie zegt, joh, we doen nog een keer een workshop... en dan doen we een stapje uh, verder, verder of een stapje hoger. Maar dat is afhankelijk. Dit is een georganiseerd door... Uh, heel Nieland en uh, de, de andere mensen, weet ik niet zo gauw uh, wie dat zijn... maar heel Nieland heeft mij benaderd voor dit gebeuren... omdat ze in uh, rondleidingen meedoet. En uh, ik vind het altijd leuk om met onbekende mensen... zomaar toneel te gaan doen. En zo, uh, mijn opdracht in deze is, kom binnen, het is niet eng... het is gewoon heel erg leuk. Ja, je moet natuurlijk wel ook een beetje uh, affiniteit hebben bij toneel. En een beetje nieuwsgierig zijn daarnaar. Maar dat... het kan natuurlijk net zijn dat, dat mensen uh, denken van zichzelf. Ja, maar joh, ik, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik kan dat helemaal niet. Wat kom, gaan we tegen die mensen zeggen? Kom kijken. Je hoeft helemaal niet op die vloer op. Ga lekker aan de kant zitten. En uh, uh, laat je inspireren door hetgeen je ziet en je hoort. En op een gegeven ogenblik heb ik zo'n idee... na een half uur dat mensen denken van... joh, wat zij doen wil ik ook doen. Ja. Uh, ik ga daarnaast staan. Dus het is heel, helemaal... ik dwing niks, ik, uh, ik, ik eis niks. Ik vind alleen ontzettend leuk dat de mensen binnenkomen. Dus als, eigenlijk moeten we het ook, die workshop zo zie, zien... als een soort kennismaking. Een kennismaking met toneel. Ja. En, uh, en hoe je uh, het eventueel in je eigen leven zou kunnen gebruiken. Met, uh, met wat opdrachtjes die ik geef. Ik, in mijn eigen leven gebruik ik dan ook vaak, of vaak, nou dan nou, kan je heel voorzichtig zijn voor de luisteraars. <laughs> maar een, een, een theatertechniek, en denk ik: oh ja, dan moet ik even de, een andere energie opzetten. of uh, uh, uh, mijn stem op een bepaalde manier gebruiken. En uh, zal ik de subtekst uh, in deze gooien? Nou, dat doe ik een heel moeilijk woord. Dus trek je er niks van aan. Maar dat zijn allemaal kleine dingetjes die uh, theatraal heel leuk te doen zijn. Ja, want uh, het, het theater maken, het kan natuurlijk uh, alleen voor het plezier. En voor je hobby. Maar het kan je ook sterken in je persoonlijkheid. Hè, en in je uitstraling naar anderen toe. Absoluut. Want dat zie je met kinderen vooral vaak gebeuren. Hè, vooral kinderen die een beetje onzeker zijn. En een beetje angstig voor bepaalde situaties. Als ze dan toneeltechnieken leren... dan staan ze ineens veel zekerder ja. in het leven. Hè? Ja. ja, maar vooral kinderen zijn heel onbevangen ook. Hè? Ja. In mijn kindervoorstellingen heb ik een verhaal over een groentetuin waar een rode kool in voorkomt die helemaal... Uh, uh, alleen is en dolgraag... vriendjes en vriendinnetjes wil hebben. De kinderen staan op en ze stellen zich voor... hier staat je vriendje, hier staat oh. je vriendinnetje. Dan durf ik niet van het toneel af. Of ik, de, de, de rode kool. In, ze staan meteen naast me. En dan ja. hebben mij het trapje af... om ja. me, uh, uh, plaats te nemen na, op het stoeltje... naast de, een van de vriendjes of vriendinnetjes. Ja, en dat zijn dan natuurlijk... Maar het is voor kinderen die verlegen zijn... Precies. Uh, heel goed om... Uh, in het openbaar op het toneel te staan... En, uh, uh, kinderen voelen het feilloos aan. Dat uh, vind, ben ik altijd heel verbaasd over. Die weten precies uh, uh, de toon aan te gaan en uh, de situatie aan te gaan en hoe ze ermee om kunnen gaan, denk ik. Jonge, jonge, jonge, daar kunnen wij als volwassenen ook weer heel veel van leren. Ja, maar nou, ik, terugkoppelend koppelend nou, na, naar ja. de uh, workshop: ja. die dingen ga ik allemaal niet behandelen. Ik hou het, ik ga het heel speels doen. Ja. Het moet een ludiek gebeuren worden. Er moet humor in zitten. Er moet gelachen kunnen worden. Uh, het, het feit als iemand een petje opzet... is het een hele andere persoonlijkheid. Ja. Wat kun je dan, als je een petje opzet... wat kun je dan doen? Ja, ja. ja dat verandert ineens heel veel. Dat verandert alles. Ja, ja. Ja. Doe maar een sjaaltje om of een brilletje Precies, op. Of ja. een gekke neus een op. op. Ja, ja. Ja, ja, ja, Dat verandert alles. Nou, Wilt u dat nou ook meemaken... Met, uh, samen met Marijke? Mm. En met mij, want ik ga ook meedoen... Um, dan kunt u zich opgeven voor uh, deze workshop via de balie van de blauwe tram. Maar u kunt ook bellen naar telefoonnummer 023 30 40 700. Dus 30 40 700. De kosten zijn 7,50 euro. En daar krijgt u ook lekker koffie en thee en of thee en wat lekkers voor. En de datum is, mag je het nog één keer zeggen Marijka? Ja, graag. 24 november van half twee tot half vier. En uh, dan gaan we van Marijke van alles leren. Het worden een paar vast en zeker een paar heel gezellige uurtjes. En we hadden het net over dat de kinderen zo onbevangen zijn. Maar als je daar staat als volwassene... weet ik bijna zeker dat je ineens het kind in jezelf weer ja. ontdekt... en dat je weer net zo onbevangen wordt. Ja, klopt, toch? Ja, absoluut. <laughs> Want het sluimert wel, hè, dat kind. Hoe oud je ook wordt, het kind neem je altijd in je mee. Precies, toch? heel, ja. heel goed. Ja. ja, hartstikke goed, Marijke. Nou, fijn dat je hierover wilde vertellen. Fijn ook dat je even nog wilde wachten tot... Uh... Ja hoor, geen enkel punt. Ja. Hartstikke mooi. Ik wens je alvast heel veel succes. En ik hoop dat je uh, heel veel uh, mensen krijgt die geïnteresseerd zijn. Is er een, een maximum aantal uh, kandidaten? Um, ik of... meen dat ik twintig mensen uh, twintig dan mensen. Ja, Het moet nou, niet, dat... uh, niet vijftig, maar het uh, ja. maximum is twintig mensen. Nou, dat is best een aardige groep. Daar ja. kan je heel veel leuke dingen uh, mee bereiken het... ja. in twee uur. Dus nogmaals, meld u aan via de balie van de Blauwe Tram... Of via Via telefoonnummer 023-3040-700 om op zondag 24 november van half twee tot half vier mee te doen met de workshop van Marijke Kots, theatermaakster van het Amateur Toneel uit Haarlem. Marijke, bedankt. Graag gedaan. Als je weer eens iets leuks hebt in Zandvoort en omstreken, dan horen we graag van je. En, dan, dan kom ik zeker. Ja. Hartstikke goed. Ik zou zeggen, ik zie je in ieder geval de 24 e november. Leuk. En ik hoop dat er heel veel gezellige mensen mee gaan komen. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. <laughs> ja, en dan gaan wij verder met het programma. Ik heb een mooi nieuw nummer bij me van Simply Red. Blue-Eyed Zool. En het nummer heet Ring That Bell. MUZIEK mm -mm. Ring that bell Why don't you ring it well Ring that bell Why don't you ring it well There's some bad men Messing with our future Let's give them along raise the alarm and ring that bell come on now hit it hard for me sometimes we gotta fight for that right to be free there's some bad men messing with our future let's give them Ding dong hard, play your ding dong smart, and ring that bell. Why don't you ring it well? Play the ding dong hard, play your ding dong smart, and ring. van Simply Red, Ring That Bell. Heerlijk nummer. Uh, wij gaan uh, ja, uh, nog even een nummer draaien en dan ga ik contact zoeken met, um, met Joop van Ness Junior. Om eens te horen wat er allemaal gebeurd is het afgelopen weekend. We gaan uh, luisteren naar The Horse With No Name. Things that were sand. Horse with no name. Heerlijk nummer. En uh, ik ga kijken of de verbinding tot stand is gekomen. Als het goed is, heb ik Joop van junior aan de telefoon. En het is niet goed. Eens even kijken. Dolly, Dolly. Dolly. Ja, Joop. Hallo, hallo Dolly. hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, ik ben er. Ben je er? Oh, want de telefoon ja, ging, maar dat was iemand anders. Dan ga ik, ga ik heel even oh. ophangen, hoor. Sorry, ik, ik bel zo even terug, hè? Kom heen. <laughs> ik denk, nou, nou gaat het helemaal fout. Maar je was er ja, gewoon, denk, Joop. Zo, die techniek. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik had al gezegd dat het een verschrikkelijk mooi nummer is uh, van uh, die groep America. Want ja, heerlijk, hè? Een groep die, uh, weet je hoe die hier ontstaan is? Amerika? Uh, nee. Ja? Nee. nee. Maar ik, ik heb een idee jongens. dat jij het gaat vertellen. Ja, wat wil ik je nou doen. Uh, drie jongens, drie Amerikanen uh, zijn jongens, die hun ouders die, of zijn hun vader was gelegen in Duitsland in die tijd. En ze gingen terug naar Amerika voor een vakantie. En die kwamen elkaar tegen in een vliegtuig. En ja. ze wilden muziek gaan maken. en dus zijn ze samen gaan doen. Hebben er nog een paar bij getrokken. En het is uh, de, de groep America ontstaan. Vandaar de naam ook America. Jeetje. Amerikaanse uh, militairen. Ja, ja, ja. Dus ik moet... Ik moet uh, vat, dus ik als, je, als je een beentje wil oprichten, moet je gewoon vaker gaan vliegen. Ja, blijkbaar. <laughs> ja. Nou, dus ze hebben behoorlijk succes gehad. Helaas niet zo gek lang. Maar ze zijn niet echt uh, uh, zonder succes geweest. Nee, zeker niet. Ik bedoel, wat ze gemaakt hebben, dat staat als een huis. Dat ja. zijn prachtige nummers allemaal. Ja. Zonder dan eigenlijk, hè, dat er niet, niet meer van de grond is gekomen. Ja. Maar ja, goed. Ja, ja, goed. Daar laten we ons dan niet over in het midden. Dat komt zo weer Wel, ja, zo is we het ook. Wat anders hebben we toch? Ja, laten we dat doen. Want uh, we, we zitten allemaal uh, gekluisterd -ge en te luisteren naar jouw stem. Omdat we graag willen horen wat er allemaal gebeurd is de afgelopen week ja, in Zandvoort. Nou, daar geloof ik toevallig helemaal niks van wat je nou allemaal zegt. Ja, nou, het is wel zo. <lacht> ik wel in ieder geval. Ja, dat is weer wat anders. <laughs> ja, dan kan ik net zo goed even bij je langskomen. Nee, er zitten echt ja, luisteraars natuurlijk. nu te wachten. Wat gaat Joop allemaal vertellen? Wat hebben we gemist? Nou ja, het begon voor mij in ieder geval op donderdag al. Want uh, toen uh, uh, was het nationale schoolontbijt. Dat is uh, één keer per jaar. Dan, uh, dan besteedde de, de basisschool in Nederland aandacht aan ontbijt. Uh, kinderen moeten ontbijten. En het blijkt ieder jaar weer dat er nog steeds kinderen zijn die zonder ontbijt dus naar school moeten en gaan. Uh, dat is uh, een verschrikkelijk iets, vind ik. Uh, ouders kunnen het vaak niet betalen of vergeten het mm. of uh, oh, ze gaan weer rekenen. En het is verschrikkelijk om dat mee te moeten maken. Maar goed, ja. uh, donderdag uh, dan kunnen de scholen dan ook uh, ontbijt bestellen. Die worden dan aangeleverd. Met, met brood en, en, en van alles nog wat, margarine, beleg, soetbeleg, hartig beleg, van alles nog wat. En um, de burgemeester, David Molenburg die, uh, die ging naar de Duindrang school en heeft daar de groepen, uh, moet ik moet even goed zeggen, drie tot en met zes bezocht. Ja. Want zeven uh, en 8 die waren in de kocht bezig en één en twee, de peuters, heel belangrijk... die mogen daar niet aan meedoen. Ik vond dat belachelijk. Waar mogen ze maar, niet aan ja, meedoen... Uh dat Dat is alleen voor de, voor de lagere scholen. Ja, ik vind oh. Het een gestoord gestorde woorden. Maar dat... Het is zo belangrijk dat kinderen uh, uh, uh, ja, educatie krijgen over het eten en ja. ontbijten. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Ja. Uh, daar kan je niet uh, genoeg op hameren. Maar goed, die organisatie, de landelijke organisatie, die, uh, die zegt dat dat niet noodzakelijk is. En het gebeurt dus ook niet. Mm. Zijn de scholen uh, de gelukkig. Die bestellen dan voor elke klas wat meer. En dat gaat dan naar de peuters toe, zoals dat dan heet. Ja. En uh, ja, dan wordt dat wel opgelost. Maar uh, goed vind ik het niet. Maar dat is weer wat anders. Ja. Goed, dat was de, de, de burgemeester dus. Hij liet zich de hem van de lijf vragen. <lacht> uh, wat verdient de burgemeester? <lacht> dat weet hij wat nog niet, want hij de... heeft nog geen salaris gehad natuurlijk. <lacht> Jawel, hij is nu twee maanden in dienst. Oh ja, dan heeft hij al een strookje binnen gehad, ja. En... Ja, ja, ja. <laughs> en... ja dat, is, dat is overigens helemaal bekend. hè Want uh, dat, dat gaat naar het aantal inwoners dat de gemeente heeft. En dat is oh? gewoon net te vinden. Wat de burgemeester uh, net over, of uh, bruto verdient. Ja, okay. dat is gewoon te vinden. Oh. geen probleem. Oh, ja. dat wist ik niet. Maar, ja, ik wist het wel, maar ik zeg het lekker niet te veel. Dus je zoekt het maar zelf <laughs> uit. <laughs> Vrijdag. Ja, vrijdag. Toen was uh, uh, in ieder geval begon bij, uh, bij Laura en Hardy, in, in het café in de Haldenstraat, het 15 over rood koppeltoernooi. Ja. Dat is met een knipoog naar het, is, uh, het biljart 10 uh, uh, over rood. Uh, erg leuke spelsoort. En nou ga je dan met z'n tweeën uh, biljarten en uh, om de beurt. En uh, je moet eerst, uh, als eerste de, met de spelbal, uh, de rode bal raken, in karabalken maken. En dat is nog uh, behoorlijk moeilijk. Uh, zondag, uh, vrijdag en zaterdag waren de voorronden en zondag waren de kleine finales en de grote finales. Ik heb nog geen informatie wie het gewonnen heeft. Um, dat moet ik nog krijgen. Dat is, uh, ja, uh, uh, vader en zoon Andriessen. Arissen? Ja. ja. Ja, oh, die hebben gewonnen. Zondag. Oh, ja. dat is ontzettend leuk, want uh, Ton Aris zegt het is de laatste keer dat ik mee ga doen. En ik ga oh. het om met mijn zoon, ja. alle twee beginnaren, door trouwens hoor. Ja. Te winnen. Het is dus niet de eerste keer dat ze het gewoon hebben. God wat leuk, dan heb jij voor mij een nieuwtje. Ja, goed hè? Ja, ja, ja, ja. Nou ja. Vrijdag hadden we ook nog natuurlijk de vernissage van een prachtige tentoonstelling in het, in het Zanders Museum. Ja. Uh, daar was uh, Pia Douwens, als ik het goed zeg, uitgenodigd ja. uh, in haar rol als uh, Cici. Ze speelt al vanaf 1999 uit mijn hoofd die rol. Uh, ...om de, uh, de toonstelling in Sissi in Zandvoort te, te openen. Ze deed het samen met een leerling van, uh, van een, uh, een uh, kunstacademie En die heeft als voornaam Sissi. Ze is genoemd naar Sissi. Naar nou, ja. Elisabeth, keizerin van Oostenrijk en koningin van Hongarije... Die had al voor Intimie bijnaam Sissi. En zij is daarnaar vernoemd. Ze zegt alleen mijn voornaam is met dubbel S en Y. En Sissi van, van Oostenrijk, die wordt genoemd Sissi met S-I-S-I. -s -i. Ja. Helemaal te doen, ik moet je absoluut naartoe gaan. Het was razend druk. Het is al de tweede keer dat ik daar kom, want het gigadruk is. Ik heb me laten dat dat vertellen dat er 150 vijf. mensen waren. Nou, ja, dat kan je me goed voorstellen. En je ja. zit het echt vol daar, hoor. Ja. Neem dat voor mij aan. Ja, het is niet te ja, is groot, groot hè? Ja. ja, maar je kan ook niet met, tegen de muur aanleunen, want anders nee. wil rijden. Want er staat een ja. paspoppen, ja. weet ik veel, van ja. alles nog wat. Ja. Uh, dus, uh, ja, je moet uh, behoorlijk ruimte er vandaan houden. Ja. Maar het was, het was weer grandioos. Uh, er werd een, werd een dans gevoerd. En uh, die, drak, die sprak een, een gedicht uit. En daar heb ik toevallig hier. Maar het is te lang om het, uh, om het uh, te gaan... Uh, uh, even voorlezen. Het ja, is, want, ik moet nog een, ik ook nog het weerbericht en alles doen. Dus dat ze, wordt, ja, wordt dat. Even... Uh, ja. het, het komt in ieder geval uit haar poëtisch dagboek gedaan en, en ja. abschied van Zandvoort. Ah. Uh, ja, het, het is in het Duits, uiteraard. Ja. En daarin ze haar liefde voor Zandvoort. Mooi. En, ja, en ook dat ze terugboet. Zo, zo ging het ook alweer. Ja, ja. Uh, waar heb ik nou mijn agenda gelaten? Oh ja, die is hier. <laughs> uh, even kijken. Uh, zondag hadden we ook nog wat. Want daar hadden we twee dingen zelfs. Uh, Jazz in Zandvoort. Ja. Dat zometeen. En de uh, Final Countdown in het Amsterdam Beach Hotel... was van Kessel live voor de laatste keer dat daar uh, opgetreden kon worden. Want de, het restaurant, Apple Food, dat gaat volledig verbouwd worden. Dat wordt bij het hotel vertrokken. En uh, daar worden wo dus geen optredens meer te zorgen. Oh. Um, ja, helaas. Uh, komende... Zondag uit mijn hoofd is de ene laatste keer dat het uh, uh, zand wat last is met ja. stand-up comedians. Ja. En een maand later dus de laatste keer en dan gaat het uh, verbouwd worden. Ja, en, uh, ik denk, maar dat weet ik niet zeker, ik denk in, in aanloop naar de Grand Prix dat, uh, ja. dat uh, Suzanne dat uh, erg goed doet. Ja. Dat, uh, dat is gewoon nodig daar. we ja. okay. uh, Zaterdag nog, oh, dat ben ik ook nog. nou die ben ik bijna helemaal vergeten. Nou ja, dat Vrijgen mag jij niet vergeten. Van. Want dat is natuurlijk de happening van het jaar, hè? Wat je nu gaat vertellen. Ja, het ja, was, was super. Dick <laughs> zei, ja. Dick, Housé, ja, Dick is Dick Ik en vind het zo ja, vers, verschrikkelijk... Dat het, dat het dus waarschijnlijk niet meer terug gaat komen. En ik zeg waarschijnlijk, ik kan me niet voorstellen. Ja. Maar wat een genot. Wat een genot. Nou ja, ik heb vanmiddag een interview met hem. Een slotinterview. Ja. En dan hoor ik wel hoe of wat. Maar ja. het was weer super. Die man... ...heeft iets. Als hij op dat podium ja, komt... ...met ja. een zijn ...domme gezicht, zeg ja, ik dan altijd... Ja. ...en heeft hij een bepaalde mimiek... Ja. En, ja, ...dan moet ik al lachen. Ja, dat heb ik ook. Nee, hij heeft nog niks gedaan. Nee, en nee. nee. en zo wordt van Joop Dauderer als in zijn rol als Zwiebertje. ja, ja heeft ja. ook die mimiek... Ja. Ja, en ...die is schuitig, die is grappig... ...dit is leuk, dat is, is kunst. Ja. Want Dick heeft kunst gebracht. Dus de, met een grote K, ja. hè? Met een grote K. Ja, ja. En ik, ik vond vooral ook, als, als, als ik het mag zeggen tenminste... Uh, de, de, de verhoudingen uh, tussen uh, de, de, de, alle emoties die uh, de hele avond kwamen... en alle disciplines die de hele avond kwamen. Uh, iedereen was zo goed uitgenodigd om mee te doen. Iedereen... Paste zo goed in dat geheel. Het was zo ja. afwisselend. En toch weer één geheel. En zo kolderiek. Ja, ja, ja. Ik, ik, eh, ik, ik heb twee dagen later. dat ik nog pijn in mijn kaken. Van het lachen en het glimlachen. Ja. Ja, het ik was heb geweldig. genoten. Dat is geweldig. Ja. ja nou, ik was daar dus zaterdagavond. Ja. En uh, zondagmiddag zat ik er weer. Want oh, toen was het Jesse in Zandvoort. Oh ja. Ja, en daar hou ik van, hè. Ja. Het was. Uh, het, was uh, het trio van. Um, Weet even kijk. Rob van Kreeveld. Ja. Die trad op. Ja. Uh, onder de, de noemer. Uh, Celebrating 70 Years of This Piano Genius. En dan doet hij dan. Op uh, de, de grote Oscar Peterson. Oscar Peterson. Dat is, was een van de grootste jazz muzikanten. Die er is geweest. En die trad altijd. Normaal gesproken staat een vleugel. Staat uh, naast de, de, de, de gezicht van de pianist. naast de, de, de, de de muzikanten toe. Ja. Pieter ze zegt, ze volgen mij, dus ze staan achter mij. Oh, oké. Okay. Die, opstelling, die ja. opstelling was dus ook in de kop het geval. Dus, ja, ja. Um, uh, uh, Van Kreeveld die keek dus het publiek in. En achter hem stonden... Uh, niet de minste uh, Edwin Corsilius. Ja. Een geweldige bier, bier, uh, uh, bassist. Ja, en dan de grote Frits Deze dus, dus, Die heeft dat... Die, als die man uh, met zijn telefoon gaat werken... Dan, dan, dan, dan, ...dan geniet je van. daar geniet ja. je echt van. Het is grandioos wat hij kan. Hij behoort ook tot de grote, grootste... ...sylofenisten uh, van de wereld... ...en in ieder geval een van de grootste van Europa. En hij is een begenadigd verteller. Die man heeft een humor in huis. Grandioos, omdat hij vanavond allemaal mag liever weten. Maar ja, goed. Als je 35 jaar al on tour bent... ...on tour behind bars, zoals dat heet. Want een ja. ja, bestaat besta uit... ...uit, uit, uit uh, staven... Uh, en daar staat hij dan achter. Dus behind bars. Ja, dan weet je het <lacht> een en het ander natuurlijk uit het wereldje. Ja, is ja. Onder ja. andere met uh, Erik Timmermans. De helaas overleden Erik Timmermans. Uh, en Johan Clement. Met z'n drieën zijn ze begonnen. Met Andres in Zandvoort. Ja. Als een trio Johan Clement. En uh, hij is weer terug. Om Erik te, helaas te vervangen. In de, de programmering. Dat doet hij samen met nog iemand. En uh, ja, hij komt zelf. Uh, Volgende maand uit mijn hoofd. Ja, volgende maand komt hij ook weer terug. Dan komt hij met een, met een groot orkest. Een uh, groot orkest, 16 muzikanten. Ja, ik vind het een redelijk groot orkest voor De Kocht. Met een soort big band. Daar gaat hij aan spelen. En uh, dat is dan de kersteditie uh, van uh, Jazz in Zandvoort. En daar is dan ook nog een uh, door Theo Smit, de beheerder van De Kocht. Is daar een koud buffet aan verbonden. Dat kan je reserveren voor 24,50 koud en warm. Grandioos. Ik ben er al, er, er al een paar keer van mogen genieten. Mm -hmm. En uh, daar moet je gaan naartoe. En als dan, dan ook nog uh, Landsberg optreedt met, met zijn telefoon. Uh, dat, dat is grandioos. Geweldig. Mooi. En dat is dan genieten. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, allerlei anekdotes kwamen voor. Want uh, Van Kreeveld is ook niet de eerste beste denkerommerij. Het, uh, het is een mannetje die altijd met een, met een mutje optreedt. Ja. Een klein mannetje. En die, uh, ja... ja die, Heel eigen gereed. Uh, hoe, hoe hij die piano bespeelt, want het bespeelt hem echt. Ja. Geweldig. Hoort tot de grootste van Nederland op pianogebied, echt waar? Nou, en dat geweldig. Is niet in zondagmiddag. Ja. ja. Mooi? Dat, dat is mijn, mijn, mijn. Ja, dan ben ik natuurlijk ook nog bij damesvoetbal geweest. Ja. Helaas, helaas, helaas, uh, in twee verloren. Ja. En de, ook de de, de Hockeys en de dames. Ja hebben helaas op het laatste moment met 1-2 verloren, hadden heel hele ja, lange tijd uh, 1 al voorgestaan. Werd ja. uiteindelijk 1-1. Ja, en vlak de tijd konden ze die 1-1 die niet vasthouden en werd het uh, 1-2. Ja, you can't ja. win the mall, hè? Ja. Helaas. Joop, ik... Dat is hetgeen ik meegemaakt heb, geloof ik. Nou, geweldig. We zijn weer helemaal is op de hoogte. Is nog Een aankondiging? Een aankondiging? Ja, misschien een interessant. Vanavond is er een informatieavond over het Badhuisplein. Over, uh, over hoe dat moet oh, ja. worden. Is dat in de blauwe tram? In de blauwe tram. begint ja. om 8 uur, dan kan je gewoon binnenlopen. Oh, Oké. Okay. Dan heb ik nog meer. begint zelfs... Uh, oh, morgen. Ja. Morgen, ja. Ook wel leuk. Om half drie krijgt de markt in Noord. Ja. Het plein. Dus ja. Het FOMO-plein, het altijd gehoord wordt, krijgt een eigen naam. Oh! De, ja. Uh, dat, daar hebben een x aantal uh, uh, mensen uit Nieuw Noord sterk voor gemaakt. Ja. Die hebben namen aangedragen. En die werden door het college niet goed bevonden. Het college heeft zelf een naam verzonnen. En die wordt uh, morgen om half drie op de markt bekendgemaakt. Oké. Okay. Nou, het, spannend. Dat is ik ook een naam. Spannend. We hebben een andere concert, hè? Ook, moet je ook naartoe. Ja, oké. Okay, dat is uh, zondag zonst. weer. Ja. Oké. Okay. Gaan we doen. Prachtig. Gaan we doen. Goed, ja. We zullen bij Zandvoort lunch nog even aandacht eraan besteden van de week. Dat iedereen okay. het uh, kan horen. hey Joop, ik, uh, ik ga er een eind aan breien. Want ik moet nog verschillende ja. dingen doen en ik heb niet veel tijd meer. Het is zomaar twee uur straks. Maar ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage weer deze week. Ja, en, ja. Uh, ik begin er zelfs schort te worden. Dan ik hoor het, ja, ik hoor het. Je had eventjes een, een, een, een lekkere hassenbazie neer moeten zetten... om te gorgelen af en toe tussendoor. Ja, <laughs> mijn tijd tij was op, dus ik moet even een nieuwe tijd. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we je niet langer ophouden. Ga lekker je kopje thee maken. En uh, toi, toi, toi, toi voor de nieuwe ja. krant. Want die moet ook weer Dat af ga natuurlijk. We en. weer uh, Donderdagavond, ondernemersavond, hè? Ja, dat heb ik al net gezegd. Oh, we, uh, uh, we hebben net een ondernemer in de studio oh, gehad. Dus dat komt helemaal okay. goed, Joop. Oké. Okay. Prima. Hey, uh, ja. het beste Joop en bedankt voor je Dank bijdrage. Oké, okay. dag Joop. Tot de volgende keer. Joe. Yo. Dag. Doei doei. Ja, dat was Joop Van Nes. We zijn weer helemaal op de hoogte met alles wat er gebeurd is. En uh, wij gaan. Uh, Kijken Wat het weer vanavond gaat doen, want ja, Sint Maarten is toch wel belangrijk. Westkust, weerbericht. Ja, het is, het is bewolkt hè? en uh, regen. Wat moeten we er allemaal mee? De temperatuur gaat niet hoger worden dan 7 graden. En als we dan naar vanavond gaan kijken met de Sint Maartenavond... ja, het is bewolkt, regenachtig. Het gaat nog erger worden. De regen wordt buiig en soms kan het flink doorplensen. En er is zelfs kans op onweer en zware windstoten tot 80 kilometer per uur. Ja, voor het gevoel wordt het een graad of twee. Ach, die arme kinderen. Komende nacht houdt de buiigheid aan en koelt het af naar 4 graden. Morgen is het bewolkt en komt het tot enkele buien. De zuidwestenwind is duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Dan nou was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. En the Sunshine Band. Wat was dat toch een formatie, hè? Wat hebben we staan swingen als jonge gasties daar op die dansvloer, zeg. Heerlijk, onvergetelijk. Was echt lekker. Weet je wat ook zo'n lekker nummer was? Deze. The Juice Corporation.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 Rock the boat. Rock the bus, Rock the boat. Rock home with your Rock the boat. Rock home with the bass, Rock the bass, Rock Rock the boat. Rock the boat. Rock the <empreieme> the Rock Lekker hè, weer even zo'n duik terug in de tijd. Ja, en als we dan even kijken wat het nieuws brengt rond Zandvoort. Ja, er is niet zo heel veel nieuws. Ja, wel laten de herten weer van zich horen. Dus het is een poos rustig geweest. Maar het afgelopen weekend zijn er alweer twee ongelukken gebeurd op de zeeweg. De twee aanrijdingen van... Uh, Vrijdag op zaterdag is een automobiliste opgeschrikt door een hert en uh, gelukkig raakte het hert slechts licht gewond. En een uh, toevallig passerende boswachter en een passant blokkeerden de weg toen het dier opstond en begon te lopen. En de boswachter probeerde het dier te inspecteren, maar al snel liep het hele jonge hertje zelfstandig het bos in en sprong over het hek van het Kennemerduin. En de, oude, de drie maanden oude auto die liep gelukkig uh, lichte schade op. En de geschrokken automobilisten kon haar weg weer vervolgen daarna. En uh, zaterdagavond rond zes uur uh, ook weer een aanrijding. De twee inzittenden van de auto die de aanrijding met het hert hadden... die is de reden ter hoogte van de erebegraafplaats. En uh, ook dat dier, dat hert rende na de aanrijding het duin weer in. En de inzittenden kwamen met de schrik vrij. De auto liep schade op aan de voorzijde, maar was gelukkig nog rijdbaar. En de inzittenden, hebben, ook zij, hebben gewoon hun weg kunnen vervolgen... Nou, de politie heeft nog wel even uitgekeken naar het dier... omdat deze mogelijk verzwakt zou zijn, kunnen zijn... en een gevaar voor andere weggebruikers zou kunnen vormen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Um, nou, dat was dan een beetje nieuws rond Zandvoort... want veel meer was er niet. Uh, anders dan dat, uh, maar ik ben heel even zijn naam kwijt... dat we weer een sportieve kampioen in uh, Zandvoort hebben... Iemand die, een, een jongen die een, een kartkampioenschap heeft gewonnen. Maar ik zie even zo gauw geen nieuws erover. Dus ik hoop dat de collega's van woensdag daar even wat over gaan melden. En mocht ik het snel vinden, dan zal ik het straks alsnog laten weten. Uh, we gaan weer even een muziekje luisteren. Pas van hoe het nummer heet. Love Generation. En ik was u nog even de naam verschuldigd van onze allerjongste, nieuwste kampioen in Zandvoort. Want uh, dat was Lester Ellenkamp. Hij heeft een prachtige overwinning uh, binnengemaakt uh, bij het Kart voor Fun uh, kampioenschap. En uh, eens even kijken, wat kunnen we daarover vinden? Wat moet ik eventjes zo snel... Nou ja, goed, het slaat helemaal nergens op wat ik nu aan het doen ben. Nou ja, er staat een heleboel... maar ik kan het allemaal zo gauw even niet uh, behoorlijk voorlezen. Dus ik hoop echt dat dat woensdag uh, goed gaat komen. We gaan nog even verder met een uh, lekker muziekje. Laten we gaan kiezen voor Heaven Must Be Missing an Angel. Taffar is natuurlijk heerlijk. met Heaven Must Be Missing an Angel. Het blijft toch een heel speciaal nummer. Zeker voor mij, want deze tekst stond uh, op de geboortekaart... van mijn eerste kleinzoon. En dan, uh, ja, dan blijft zo'n nummer toch wat met je doen, hè? ja, daar zit het er toch alweer bijna op. Hè. Twee uur, zomaar voorbij gegaan. En ik had nog wel gezegd van ik blijf een uurtje langer. Maar er komen straks andere mensen in de studio. Dus dat gaat helaas niet lukken. Ik ga gewoon strakjes naar huis. En uh, we gaan naar het eindnummer over. Je herkent hem I like al, hè? Thank you. Yes, I do. Oh yes, I like to thank you. Ja... You've done the best you could to please me. Nou, ik heb mijn best gedaan. Echt. I it quite Echt wel? Het was hartstikke leuk. Really nou, nou, nou. Haha. <laughs> ah, die ging op vandaag wel op. He. Dat had wel iets beter gekund, vooral in het begin. Maar ja, goed, wat doe je er dan? Techniek, techniek mensen. You've been acting like a star. A great one, yes you are. Ja, het zit erop en uh, ik dank jullie allen voor het luisteren. Het was uh, ondanks een paar tegenvallertjes hartstikke gezellig. We hebben leuke gasten gehad en we gaan nu op naar de woensdag. Dan zijn Hans Wassenaar en Inca Drommel weer voor u... om er weer een leuke Zandvoort Lunch uitzending van te maken. Ik zou zeggen, heb een hele fijne Sint Maarten strakjes. Niet alles zelf opeten. Denk aan de kids en tot gauw weer.